Het Franse spionageprogramma zou systematisch gegevens verzamelen... over data die door computers en telefoons in Frankrijk worden verstuurd. En ook bijvoorbeeld gegevens van Facebook en Twitter. Een van de moordenaars van de Britse peuter James Bulger komt vrij. Hij is inmiddels 30. Twintig jaar geleden namen hij en een vriend de tweejarige James mee... uit een winkelcentrum en sloegen het jongetje dood. De ouders van James Bulger hebben ervoor gepleit dat John Venables in de gevangenis blijft. Maar de autoriteiten hebben anders besloten. Venables heeft inmiddels een andere identiteit gekregen. In de buurt van Alkmaar zijn drie ponies in beslag genomen van de 57-jarige man. Die wordt verdacht van het maken van het ponyplet-filmpje, Op dat filmpje is te zien hoe een dikke vrouw een pony bijna plet. Het dier kan de zware vrouw nauwelijks dragen en zak door zijn hoeven. De dieren zijn op een andere plaats in Nederland ondergebracht en worden onderzocht of ze zijn mishandeld. En dan het weer, vannacht bewolkt, morgen begint de dag vrij grijs... later zijn er overal flinke zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 21 tot 25 graden. In het weekend is het zonnig en droog bij 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie met twee files, allebei door werkzaamheden. Eerst de A12 bij Arnhem in de richting van de Duitse grens... tussen het knooppunt Grijsoort en het Knopendwaterberg, Waterberg, twee kilometer. En op de A28 richting Utrecht staat tussen Hoevelaak en Amersfoort ook twee kilometer.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 Goedenavond. André Greipel heeft de zesde etappe in de ronde van Frankrijk gewonnen. De Duitser was de snelste in de massasprint in Montpellier en is erg trots op zijn Lotto-ploeg. Ik denk dat iedereen gezien heeft uh, wat voor een sterk team we hebben. Uh, ik ben zeer trots op deze manschaft. Uh, dat ze met de sprint zo goed voorbereid hebben. Het was overigens de vijfde toerzegen in de carrière van Greipel. Zometeen het etappeoverzicht, de analyse van Henk Lubberding, reportages en we bellen natuurlijk, zoals iedere avond, met Bram Tankink. Wimmelden dan de Française Marion Bartoli heeft zich als eerste geplaatst voor de vrouwenfinale. Haar tegenstandster, Kirsten Flipkens, was kansloos. Ja, dat is simpel. Ze had een antwoord op bal like balleck like speel. Op like slice, op is en drop dropshot. Als ik net, net kwam, speelden ze een goede loop, dus... Uh... Ja, alle krediet voor haar. De andere finalist is de Duitse Sabine Lisicki En dat is voor het eerst sinds Steffi Graaf weer op uh, dat er weer een Duitse speelster in de finale staat. Zometeen meer. We bellen met Marcella Mesker. Chelsea en Vitesse hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Marco van Ginkel. Van Ginkel moet nog wel zelf rondkomen met de Engelse club. Naar verluidt betaalt Chelsea 9,5 miljoen euro. vitesse trainer Peter Bos is niet geschrokken van zijn vertrek. Nee, omdat ik eigenlijk vanaf het begin wel begrepen heb... dat, dat zowel Boni als Van Ginkel dat ik daar geen rekening mee moest houden. Dus, dus nee, schrikken was het niet. Maar okay. zo'n goede speler zou je er natuurlijk wel graag bij hebben. Dat is logisch. Juist. Verder besteden we aandacht aan de Grand Prix Formule 1 in Duitsland... die eraan komt. En atletiek de Diamond League in Lausanne. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, de zesde etappe van de Tour de France. Die ging van Aix-en-Provence naar Montpellier over 176,5 kilometer. Precies in de verwachting was dat het zou uitlopen op een massasprint. En dat gebeurde ook. Dat een Belg straks in Parijs aan het einde van de tour op het podium staat... is zo goed als helemaal vervlogen. Ze hebben iets van 85 centiliter vocht uit zijn knie gehaald. Dat is bijna een liter, moet je je voorstellen. Jurgen van den Broek is namelijk niet meer gestart in de zesde etappe. Het waait, het waait, het waait. En dan hopen we allemaal op waaiervorming. Dat maakt de koers interessant. Eén ding weten we zeker, het zal wel uitdraaien op een massasprint. En we weten zeker dat er één eenzame vluchter is. Een Spanjaard, Luis Angel Mate. Een valpartij België.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 Ja, met een ontmoedigde blik kijkt hij rond. Als hij er morgen nog zit, dan denk ik dat ze hem weghalen. Gisteren was het andersom. Toen ging het bij Omega van, Maar quickstep zo goed. En ging het bij Shimano helemaal verkeerd. Doordat Kittel gevallen was. Nu dus een herkansing. Roy Curvis had vanmorgen al de glimlach. Maar heeft hij dadelijk na de finish die glimlach nog steeds. Maar we zijn al dicht bij de streep. Nog 250 meter. En nu wordt het tijd om te komen, heren. Want daar komt Kevinis. Daar komt Kevinis buitenom. Kevinis buitenom. Krijgt nog een klein kwartje van een van de mannen. Van, uh, van Grijpel. En Grijpel gaat hier de sprint winnen. Grijpel Greipel voor Kevinis. Grijpel voor Sakan. Hi, today, uh, Van den Boer couldn't start, so we tried to stay focused today uh, to take the victory and uh, I'm really proud of this team uh, that they always support me and believe in me. Zakan 2, Kittel 3 en Kevin is vier. Ja, dat is gewoon een jammer, dat een gemiste kans. Tuurlijk, we pakken we liever een etappe dan dat we tweede of derde worden. Tom Verdoes was dat teleurgesteld natuurlijk met de derde plek van zijn ploeggenoot Kittel. De toerblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Uh, voordat we het over de etappe gaan hebben, uh, hoe was jouw dag vandaag? Oh, niet zo prettig. Ik werd nogal behoorlijk wat lastig gevallen. Oh, door wie? Ja, door, ja, door verschillende media, de, media uh, mensen. En, uh, en ook wel begrijpelijk, want ik heb me wel wat ongelukkig uitgedrukt. En dat spijt me ook, maar ik heb uh, niet de intentie gehad om mensen te kwetsen. Uh, soort... Voor de duidelijkheid, even over, het ging over uitspraken gisteren, uh, over donkere renners. Dat, nou ja, goed. Uh... Ja, maar juist, maar juist daar had ik bewondering. En dat heb ik ook wel aangegeven. Maar er zijn toch mensen die halen het negatieve eruit. Maar ik ja. heb juist willen aangeven dat ik juist bewondering heb voor die mensen. En ja, dat ik daar in een touretappe als bij die uh, jongens loop. Ja, dat, dat maakte op mij al zo'n indruk. Ik denk, daar moet ik iets over vertellen. En als je je dan uh, een beetje ongelukkig uitdrukt... Ja. Ja, en je hebt dan ook nog mensen die dan gelijk het negatieve eruit halen en niet het hele verhaal proberen af te luisteren. Want ja, ik probeer er echt mee te zeggen dat ik juist bewondering heb voor exotische mensen. Van dat soort culturen. Dat die nu al in een profpiloton rondrijden. En niet maar zo'n profpiloton, in de tour. En dat is niet maar zoiets, want ja, dat heeft toch jaren geduurd. En ja, dat vind ik juist zo indrukwekkend, dat dat, dat, dat nu toch uh, gerealiseerd wordt. En de mondialisering, waar we het allemaal zo mooi over hebben, ja, dat is echt ja, al verschillende jaren aan de orde. Maar juist dit soort exotische uh, culturen, daar vind ik juist, ja. juist mooi. Alleen ik heb me een beetje ongelukkig, ja, erg ongelukkig uitgedrukt. <laughs> en uh, ja, daar vallen mensen dan... Het uh, ging ook en... om het woordgebruik misschien even. Het en dat, en dat ging dat puur om het uh, woordgebruik ja. en, da en daar heb ik ook uh, spijt van. En ja, ik ben ook geen, uh, uh, ja, geen, geen, geen taalfutueos. Dus ik hoop dat mensen dat me uh, vergeven. En, uh, en ik heb het uh, nogmaals... Uh, niet zo bedoeld en uh, dat begrijpen ze hopelijk ook wel. Dat is gezegd. Henk, uh, dank je wel daarvoor. Uh, je bent uh, geen taalvirtueus misschien, maar uh, wel weet je alles van wielrennen. En uh, veel ervaring in het wielrennen. En dus gaan we, zoals iedere dag, praten over de koers. Uh, want daarvoor hebben we aan de lijn Jurgen van der Broek. Om daar even mee af te, uh, te, af te trappen. Hij ja. is afgestapt naar een volpartij van gisteren. We hoorden het Gio net al even zeggen in het overzicht. Er zou bijna een liter water uit zijn knie gehaald. Ja, ongelooflijk. Ik kan me daarbij bijna niet voorstellen. Ja, uh, ja, watervocht, maar in ieder geval... Uh... Een liter, kan het ja en, dus, ja, en hoe ze dat doen, ik moet er niet aan denken. Het zal zeer pijnlijk zijn. Hoe komt hey, dat drie hele... Ja, de hele nacht niet geslapen en noem allemaal maar op. Uh, daar kunnen we nog heel lang over praten... Ik vind het, het het trieste verhaal van uh, de laatste jaren Tour de Fransen... dat we uh, leuke klassementrenners, uh -huh. Dan moet ik oppassen voor de Belgen... goede klassementrenners, want Jurgen van den Broek had ik heel veel van verwacht. Twee keer vierde hè, in het eindklassement. Ja, en alles werd op die Tour gezet, dus die stond bij mij best wel hoog. En ik was heel benieuwd hoe dat ging aflopen. En ja, dan rolt hij eigenlijk door dat Corsica heen, zonder kleerscheuren. Misschien een beetje te optimistisch en zich te lang handhaven van voren. En zo kunnen we nog van alles verzinnen. Uh -huh. Alleen, ik zie een Evans alle dagen zo van voren rijden. En hij doet het dan, uh, als het nog, nog moet, in zijn eentje. Want de mannen die hebben zich helemaal uit de naad gereden. En dan profiteert hij nog van de sprintrandjes. En dan blijft hij nog zitten dat die sprinters denken van... man, zo de meter op. Maar Wat je ziet je het hier? vandaag. Vandaag ja, valt er toch een klein gaatje. En dat is de reden dat Evans... Ja, knokt voor iedere seconde en dat hij toch daar van voren blijft zitten. Want mocht er een gaatje vallen en er is geen valpartij, dan verlies je toch de tijd. Nou, en zo komt Impio ook vandaag in de, in de gele trui, omdat er een gaatje valt. Ja, en um, geen valpartij. Ja, je zei het al, uh, gisteren kondigde ze al aan natuurlijk. Het was ook niet zo heel moeilijk dat er een massespint zou komen. Uh, dat, dat, dat kon ik ook nog wel voorspellen. Maar ja. Uh, ja, het was ook niet voorspeld dat het weer vandaag zo onrustig zou worden door die valpartijen. Nou, dat wordt niet alleen onrustig door die foutpartijen. We weten allemaal richting Montpellier... Uh, wind, uh, stukken open vlakte misschien. Okay. Uh, die die renners kennen, die, uh, dat parcours nog veel beter. Mm -hmm. En dat maakt het dus nerveus dat ze allemaal gegroepeerd... en dan heb je uh, wat een treintjes... echt gegroepeerd van voren willen rijden. Ja, en dat kan niet bij, voor iedereen. Dus dan moeten we er ook wat ergens in de midden en van achteren rijden. En dat maakt het gedrang en de nervositeit. Ik heb... Uh, de Belkin-jongens ook uh, op een gegeven moment voor voren gezien. Ja, dat is dan ook nodig om je klassementman -man daar uh, neer te zetten. Maar ja, of maar je daar de hele ploeg direct... voor moet gebruiken, ja. dat is natuurlijk niet nodig. Niet je iedereen kunt... kan vooraan rijden, zoals je al zei. Nou ja, hoe Evans, hoe Evans het doet, dat zou nog een voorbeeld zijn voor vele anderen. Kijk, als het niet nodig is, dan, dan rijden die, die, die, die, die helpers... laat ik het maar zo uitdrukken, die rijden achter Evans. En als het mm -hmm. nodig is... Dan houden ze hem een tijdje uit de wind. Ze zetten hem weer ergens daar van voren in vierde, vijfde positie neer. Hij trekt zijn plan. En als het uh, even wat kritisch begint te worden, ja, dan, dan rapen ze hem weer op. En ze zetten hem weer een, een deur verder. En ja, dat zou meer ploegen moeten doen. Dan wordt het van voren ook niet zo heftig. Maar goed. Uh... Ja, even een zijstap. Uh, Evans, die vind jij dus uh, opvallen. Die vind jij goed in zijn vel steken. Die kan nog wel wat uh, gaan doen deze weken. Nou, uh, hij weet wel waar hij moet zitten om zo min mogelijk kans te hebben om niet te vallen. Maar morgen kan hij erbij liggen hoor. Want uh, zo makkelijk is het allemaal niet. Uh, er hoeft maar één iemand een fout voor je te maken en het kan al uh, een probleem worden. Ja. Dus dat geldt ook voor Emmons. Alleen waar hij zit, Ja, de kans is natuurlijk zo klein dat er iets voor hem gebeurt, omdat er maar weinig mensen voor hem rijden. En dat vind ik, uh, ja, dat, daar zouden ze eigenlijk eens opnames voor moeten maken. Of de opnames hebben jullie al gemaakt. <laughs> dus die, kun je, die ja. kunnen ze gewoon in de beurs terugdraaien. Wat, wat, wat, waar zit die Evans nou de hele dag? Ja. Goh, dat is toch wel een goed plekje. Ja. En dat bedoelde ik in het verleden ook wel eens te zeggen. Van, uh, wielrennen is niet alleen hard fietsen. Het is ook je, je, je, je plaats weten te vinden in een peloton... waar je gebruik kunt maken van heel veel domme die in een peloton rijden. En uh, ja, Evans is geen domme die weet, die weet juist het plekje in het peloton... om zo, zo makkelijk mogelijk van, van, van A naar B te komen. Ja. Vertel eens wat, uh, Henk, over de sprint. Verliep die, uh, zoals een sprint, normaal gesproken altijd verloopt? Er zijn altijd uh, renners die uh, wat nerveus beginnen te worden... en de sprint te vroeg beginnen. Alleen, wat is dan te vroeg? Nou, als ik dan bij Argos kijk... Die hebben gewoon een afspraak. Op zoveel kilometer beginnen we met ons treintje. Maar daarbij, je bent zo afhankelijk van het tempo wat naast je gereden wordt. Of iemand me, met een andere trein uh, uh, nog harder voorbij wil. En in dit geval was het tempo eigenlijk misschien wel iets te hard toen ze begonnen. Want de lotto mensen die gingen al gelijk bij hun in het wiel zitten. En die bleven wachten net zolang totdat er een ander treintje of vele andere renners... Naast zij komen. En als die dan niet naast zij komen, dan kun je gewoon rustig blijven zitten. En die lotto's die, ja, die, die hebben zich niet druk gemaakt. Tot het moment dat het gedrang weer van achteren de lange zwaai. En dat was precies hun tijdstip van oh, op anderhalve kilometer, kilometer. Dan kunnen wij dat alleen wel klaren op een kilometer. En daar hebben ze de mensen voor. Die kunnen zo gigantisch hard rijden naar de streep. Ja. En Roeland, ja, dat, dat is ook al een echte sprinter, vind ik. Ja, die trekt aan die sprint aan, net daar klikje op. En dan komt die Henderson met zo'n lange aflossing. Ja, dat Krijpel nog kan wachten. En waarom kan die wachten? Omdat ze erachter gewoon niet in stelling komen om te passeren. Dus hij wacht zo, zo lang als het kan. En dan komt die Henderson verkoop af en die gooit zich ook nog precies naar de goede kant, natuurlijk, naar links, en niet naar rechts. Omdat hij weet, dan komen er een paar en misschien heeft hij ook wel gezien dat er Kevin dus was... want die mannen die kijken echt heel makkelijk onder een elleboogje door. Ja, ja en ja, die, ja, dan, moet je, dan moet die Kevin dus die moet al zo'n zwier maken om daar omheen te rijden. Ja, dan, en het beste was er al af, want die jongen was gevallen. Uh, de ploeg heeft veel te vroeg eigenlijk, uh, actie ondernomen. Want op uh, iets van 11 kilometer, nee, de nog... Ja, iets van 11 km, 15 kilometer... begonnen die gasten al te rijden... om de boel eens een keer op de kant te krijgen. En toen zag ik al een uh, Kevin... Dit, uh, al knikken van... jongens, niet doen, heeft geen zin. Ja, en, maar dat kost allemaal kracht. En hun hebben de krachten eigenlijk... Voor in die finale eigenlijk al, uh, al opgebruikt... Ja. om een goede sprint aan te trekken. En daar zag je ook van... Uh, ja, dat werkt nou eenmaal zo in een sprint. Je moet echt alles bewaren tot op het laatste kilometer of nog minder. En dan je treintje in stelling brengen. Ja, we gaan even luisteren naar Marcel Kietel van de Argos ploeg. Hij zei na afloop dat hij in een goede positie zat met Tom Velders, En hij bedankte zijn ploeg. Ja, die jongens hebben zich eerst maar super in positie gevonden. We waren eigenlijk genau de richtige tijd voren. hebben dan ook... Ik heb zelf ergriffen, sind van vorne gefahren. Vielleicht was dat een beetje früh, maar ik was in een goede Position met Tom Veders. Wat mich dan überrascht had, was diese welle zum Ziel hin. Dafür war ik dan toch twee Positionen te weinig hinten. Ik kon het niet meer goed maken. Marcel Kittel zei ook al dat zijn ploeg op 4 km van de finish op kop kwam te zitten. En dat was misschien wel iets te vroeg. Tom Veders is het met hem eens. Ja, ja uiteindelijk wel. Ja. Vertel eens over die finale. Uh, ja, het was hectisch. Op een uh, ja, uh, kilometer of vijftien. Uh, tot, uh, tot een kilometer of vijf. van het eind. Heel veel keren, Smal. Uh, chaos. Echt chaos. En um, uh, ja, daardoor maakten we de beslissing om uh, van voren te zitten. Want uh, ja, we wisten wel ongeveer hoe de finale liep. Maar uh, ja, het was net, uiteraard was het uh, uiteindelijk toch heel breed nog. Dus uh, waar we misschien iets, in, iets mee moeten houden. En uh, later moeten komen. Ja, want dan neemt Lotto het over. Ja, weet je dan al hoe het gaat verlopen of heb je dan nog hoop? Nee, daar heb ik nog zeker nog hoop. Hoor. Nog hoop. Ja, als, ik hem, als ik hem goed kan laten beginnen, dan, ja, dan kan het altijd nog goed komen. En dan de rest van die finale? Ja, de rest van die finale, ja, het, het is zoals het is. Voor de rest we zaten we zaten er wel goed. En, ja, we werden niet, niet gehinderd of zo. Behalve Marcel, de laatste, de laatste paar meters. En ja, daardoor, Daarop loopt het mis eigenlijk. Uh, door wie werd hij geïnderd? Door uh, de lead van uh, van Lotto, Henderson. En hoe ging dat precies? Ja, hij, hij doet de leadout out erop 200 meter en hij zwaait af. En, daardoor, uh... en daar zat ja, Kittel al achter? Ja, Marcel die was daar net aan het sprinten en die wou daar net uit. Dus, dus uh... je moest de benen stil houden? Ja, ja. Maar heeft in, dat, in jouw ogen heeft hem dat dan de zegen gekost? Ja, dat is natuurlijk een groot woord om dat te zeggen. Maar uh, uh, dat is inderdaad, als, het is heel vernest dat je de laatste paar honderd meter je, je benen stil moet houden. Ja, dat is, dat is niet te doen. Dat, is, uh, dat maak je niet meer goed. Dus Tom Veders, uh, is dat zo, uh, Henk? Uh, nou, uh, nee, mag, het op... mag het eigenlijk wel, wat, uh, wat die lead-out man doet? Van, uh, <laughs> ja, hij moet af van kop af. Een koop af. Ja. En hij maakt de weg vrij voor, uh, voor, voor zijn kopman, of voor zijn sprinter in dit geval, Kruipel. Ja, hij moet toch een kant op, rechts of links. En dan is het natuurlijk voor een. Uh... Ja, maar je kan je, heb, je, je, kan je uit laten waaien en je kan je uit laten waaien, natuurlijk. Je kan je, je, je, dat nee, kan misschien wat... Ja, natuurlijk. Hij had, hij had ook een heel klein beetje uh, ja, naar links kunnen ik. gaan. Ja, ja, maar, ja dat dat hoort, maar dat hoort bij het spel. Dat is ook tactiek. Okay. En daar zie je dat... Uh, uh, ja, Tom die zegt het zelf al... Uh, dat hij hem net niet ver genoeg... nog, ik, nog twee plaatsjes verder had moeten kunnen brengen. Mm -hmm. ja, maar de benzine is op en uh, ja, dan gaat Tom ook naar rechts. Ja. Op dat moment dat Tom naar rechts gaat zitten er ook aan de rechterkant van Tom zitten er ook een paar... die willen ook nog een uitslagje rijden. Dus dat is hetzelfde verhaal. Dus dan zeg ik ja. Kevin moest ook al een omweg maken, hè? Dus ja, ja dat die, is... begon, die was de eerste die, die om, uh, om Henderson heen moest. Ja. En daarnaast kwam uh, Kittel nog een keer. Kijk, en Steegmans, ja, die moest ook te vroeg. Die kon, die kon Kevin dus ook niet brengen waar hij die, waar, waar die hem eigenlijk wou brengen. Die had er benzine ook op. Ja, en, en dan moet Kevin dus gauw in een wiel... Nee, dat als uh, Kittel dat moest, omdat Villers hem niet ver genoeg kon brengen. Nou, en dan, en, ja, dan krijg je dit soort uh, tafereel. Ja. Henk, we begonnen uh, ons er ook al een beetje mee. Uh, met uh, renners uit uh, voor, uh, voor wielrennen gesproken exotische landen. Want uh, vandaag uh, voor het eerst een Afrikaanse renner in het geel. Daryl ja. Impi. Ja, ja, ja, dat had je dus eigenlijk ook nooit verwacht. Hè? Dat dat ooit een keer zou gebeuren. Een Zuid-Afrikaan in de gele trui de Tour de France. Uh, nee, huh? wie, zou, wie zou dat wel verwachten? En, uh, maar. Uh, tijdens de etappe vernam ik toch wel dat de kaart Impie uh, waarschijnlijk gespeeld ging worden. Want Impie is eigenlijk uh, ook uh, de sprintaantrekker, laat ik het maar zo dan even uitdrukken. Mm -hmm. Het is voor Kos of het is voor Gerrans. hij heeft nog al zijn best gedaan. En als je een echt team bent, ja, dan gun je natuurlijk ook je dit soort jongens binnen een team... Ja, die gun je natuurlijk ook een keer een dag de gele trui. Of misschien wel twee. Ja. Uh, Mooi gebaren, ja, en dat, ik vind dat, dat dat is heel goed doorgesproken. En uh, zo heeft Gerdens ook gereden. Want uh, hij heeft zijn werk gedaan om kos goed af te zetten. Uh, en hem ook, Impie, Want Impie moet de laatste, de, de laatste jump geven. Voor uh, in dit geval... Uh, ja. Wie was het? Ja, <lacht> voor, voor, ja niet <lacht> no, voor okay. Gerns dus. Want die, die, is laat, die heeft zich laten voor de sprinter van die ploeg. Ja. Met even kwijt wie dat is. Ja, ik ook. Ja. Nou, dat geeft niet. Zullen we het over morgen hebben? Uh, want morgen... Nou, wat, het... me, wat, me nog, wat me nog eigenlijk opviel... en daar zat ik een beetje op... Uh, uh, uh, Sagan, die wisselde twee wielen. En ik weet niet of jullie dat gezien hebben... maar ik heb het wel gezien. Op zo'n 40 kilometer voor het eind... Oh, ging die naar twee de kant. wielen, ja. Ja, hij, hij, hij ging naar de kant. Hij stapte heel joviaal af. En uh, ze trokken gelijk zijn achterwiel eruit... toen het voorwiel nog. En toen ging hij weer verder... En toen dacht ik van, hoeveel fietsen hebben ze? Het eerste wat je dan toch gaat doen is een andere fiets pakken. Eh, dan zal er toch, denk ik, wel een voorkeur zijn bij dat fietsje. Want ze hebben allemaal dezelfde afmetingen. Want eh, je reservefiets is exact hetzelfde afgesteld. En toch zal die een voorkeur gehad hebben. Anders do doe je geen wielenwissel, want dat duurt natuurlijk veel langer dan een fietswissel. Ja. Dus dat vond ik eh, een opmerkelijk iets wat mij opviel. Dus het was geen lek. Het was geen defect. Want anders ga je geen twee wielen wisselen. En het ging ook wel rap. Dat achterwiel was er heel snel uit. Dat ik het nog een, twee keer terug heb moeten kijken. Of nou wel dat achterwiel gewisseld was. Zo snel ging het achterwiel. En het voorwiel duurt al sowieso langer. Omdat, je, omdat er tegenwoordig van die veiligheidsrandjes uh, op zitten. Dus je moet je voorwiel eerst een stuk losdraaien. Dus je haalt je hendel over. Je spendel noemen ze dat. En dan draai je aan de andere kant even die spendel losser. En dan kan... Pas dat wiel eruit, dat is uit veiligheid. En in het verleden, twee jaar terug nog zelfs, veilden we dat er allemaal af. Dat die veiligheidsrandjes van de vork eraf waren. Uh -huh. En nu heeft de UCI gezegd, uh, er gebeurt nogal eens dat de voorwielen uitrollen. Door, bij okay, ja, dat is gevaarlijk. En omdat dat materiaal zo glad is, uh, willen we toch dat die veiligheidsrandjes er weer opkomen. Nou, en dan zie je dat uh, mechaniekers veel langer werk hebben als in ja. het verleden om die voorwielen erin te zetten. Je moet ze eerst losdraaien en uh, als je het wiel weer insteekt, aandraaien en dan die hendel pas overhalen. Dus dat kost meer tijd. Oké okay, Henk, uh, onze tijd zit erop. Ik denk dat uh, Matthew Gos dat, dat hij uh, moest meespinten, Maar in pier eindigde voor Gos. Dus uh, dat ja. we even even iets goed gedaan. Morgenavond jullie hier zitten tappen, denk ik hè? Oké, okay, we gaan het maar zien. Niet, maar niet voor te winnen. Ik, ik, ik denk nog steeds al. dat loer loert op een etappe. Okay. Nou, er zal weer een andere uh, ritwinnaar zijn. We zijn benieuwd en we spreken je morgen weer. Henk, dankjewel. je Henk, okay. Lubberding, iedere dag laat hij zijn licht schijnen. Over de Tour de France. Ja, na de overwinning in de eerste etappe werd er bij de Nederlandse Argos ploeg... dus op een nieuwe zegen van Marcel Kietel gehoopt. We hadden het zojuist juist al over met Henk Lerberding. Het mocht dus niet zo zijn. Steven volgt volgde Argos vandaag van dichtbij. De hoofdpersonen, Marcel Kietel zelf, zijn sprintcompaan Tom Velders en ploegleider Rudy Kemna. Boys, we check the radio. Uh, Marcel. En Tom. Tom. Tom Velders. Tom Velders, hoort je ook het is wel duidelijk dat we van Mars gaan denk ik. Uh, uh, het is een, uh, ja, een uitgelezen kans denk ik. Ready? Axe de Provence. Goodbye. Where do we when do we change direction again? When do we change direction? It's almost uh, this direction. It's uh, slightly with corners. Uh, aandachtspunten ja, vooral de, de trein hoe we het gaan doen en uh, de wind vooral, uh, want er schijnt best veel wind te staan, de, de verder richting de finish uh, er meer wind en uh, ja, dat is wel een van de punten waar uh, wat gewoon belangrijk is en waar we gewoon uh, goed contact over moeten houden, wat wanneer en, uh, en hoe. Ready, when do we go In vu -ver. Vu -ver in the city, the next city, het wel de dag van de waaier die niet kwam. Ja, de splittersploegen die hebben zich nu dus voor aangemeld. Het finale vandaag is veel slingeren. Maar niet heel erg gekke, gekke bochten. We zien daar de ploeg van Argo Shimano naar voren komen. Die zullen daar met Marcel Kittel gaan zitten. Je hebt nog één keer van kilometer 10 tot kilometer 5. heb je veel bochten, veel heuvels. Uh, 3,3 kilometer, dus we zitten een meter of 700 voor die bocht. En we kijken weer naar die hele ploeg van Argos die daar op kop beult. Vreulingen die zit daar bij natuurlijk al die mannen. Tom Velers zal dan als allerlaatste het tempo moeten gaan maken voor, Mar voor Marcel Kittel. Ik vind het toch spannend. Het hele treintje Malen. zit goed bij elkaar. Het ziet er goed uit, zeg. Terwijl de organisatie bij Omega, bij Kevin, is misleid. Oh, ga door, ga door, ga door, ga door. Is het Roy? Oh, Tom, Dumoulin hè? Het gaat niet hard genoeg bij Shimano, dus neemt Lotto het commando over. Shit. Come on. Nog 250 meter en nu wordt het tijd om te komen heren, want daar komt Cavendish, daar komt om. Kevin buiten om. Kevin is buiten Kom Kevin kom buiten kom Kevin is van de mannen van het uh, en van het gaat hier de greip winnen. Grijpel, Grijpel voor het greip Shit, het greip van het greip van de greip de ja, weet je, als je weet je, je kunt winnen en dat je, dat je al een keer gewonnen hebt en dan word je drie, dan is het... Uh, ja, dat, dan wil je meer. Ik bedoel, dan, dat, het is eigenlijk al uh, gek, ik zei net, hier worden ja, we hadden drie en zijn eigenlijk teleurgesteld. Hoe dicht we op de sport zitten, dat uh, kunt u horen in, uh, langs de lijn. Steven Dadebout zat in de wagen van Argos en kon het allemaal meemaken. En u dus ook. Ja, uh, vreugde en verdriet, uh, een cliché, het ligt dicht bij elkaar. Dat uh, werd vandaag maar weer eens duidelijk bij de Belgische Lotto-formatie. Kopman Jurgen van der Broek ging vanmorgen niet van start vanwege knieproblemen. U hoorde het bijna een liter vocht uit zijn uh, knie gehaald. En een paar uur later was het weer feest, want André Grijpel won voor Lotto de zesde etappe. Van de Broek geeft uitleg over zijn blessure dat eerst. Ja, had ik, ik was uit de slag en ik kon echt niet recht komen direct. Dus toen dacht ik van ja, dat is een klop eventjes. Uh, kwam ik in een bus, ja, iets dus wat schaal vonden. je dikwijls hebt, met een massasprint gevallen wel eens honderd keer naar buiten spreken, dat je niks hebt. En ik denk dan vijf minuten later in één keer was mijn knie twee, drie keer zo dik. Ik kon nog meer stappen, kon niet meer ploggen en toen wist ik het niet. En toen zeiden ze van ja, het kan zijn dat er een beetje vocht op zit of zoiets. Dat gaat morgen beter zijn, maar middag aan deze nacht geen minuut geslapen heb van de zier, Ja, ik, zeiden, ik heb hem twee uur gezien, drie uur, vier uur, van zes uur ben ik wakker en, en het ging gewoon niet van de pijn en toen wist ik dat er iets niet klopte. En toen hebben ze besloten van ja, we gaan nog vocht eruit trekken en dan proberen we het rollen. We ik contact gehad met dokter Tonklaas en die zei ook van, eh, als er gewoon wit vocht uitkomt, als je niks aan de hand zit, er wat bloed tussen, is dat wat minder. En, eh, het was eigenlijk puur bloed dat kwam en toen wisten we van, dat is niet goed. Dus, ja, het is gewoon eh, de tweede keer met koers, eh, Dus ja, eh, hoort dan ook mensen zeggen van, wat zit er daar voor aan te doen? Maar het moet, hè? want het is zei vandaag en er ook vijf seconden in een broek. In Catalonië verlees ik een podiumplaats meer ver achteraan te zitten. Hier valt naar huis van een Tour met ver vooraan te zitten, ja. Want ja, als klasse rijden, moet je gewoon vooraan zitten. Dat weet iedereen van, Elk, ik zeg het in Catalonië dit jaar, elke meter weer aangerekend. Dus als je dan van achter bengelt en je krijgt na 5, 6 seconden in je broek, op het einde van een Tour is dat wel heel veel. Dus uh, ik zat op dit moment goed, ik zeg ik bol uit, maar ik kon gewoon meer weg. Heb je kruipel zien winnen? Ja, hier ik ik kamer, op mijn bed, ja. Hier eentje? Het is mooi, ja, maar uh, dat is niet al de tweede keer ik dat ik vanuit een ziekenbed moet meemaken. En dat is niet leuk. Dus, uh, moet ik vind het prachtig voor de ploeg. Uh, dat is het over niet inpakken. pakken. Ploegmanager Mark Sajant ziet dat zo van verre aan te kijken. En ondertussen komt er zo wat sms binnen en een felicitatie. Eenmaal proficiat. Ja, het ligt allemaal kort bij elkaar. Hè. Vanmorgen zat we allemaal nog in zak en as. Uh, maar dan is het toch zaak. We zijn nog maar in de eerste week van de Tour. Om uh, alle neuzen weer in dezelfde richting te denken. Oké, okay, het klassement is, is over. Maar we gaan hier nog het beste van maken. dan moest, moest het op, op neerkomen. En, uh, dat ging vrij vlot. De mannen hebben echt goed, een goede vergadering gedaan vanmorgen. En uh, echt de lijnen goed uitgezet voor de komende weken. En uh, vandaag was het al direct bingo. Mooier kan niet. Direct orde op zaken stellen met een heel perfect trein. Ja, gisteren was het, uh, liep het een beetje verloren. Uh, de eerste dag ja, door die valversnellingsapparaat uh, van André weg. Uh, maar we wisten allemaal dat hij heel goed was. Dus uh, vanmorgen hebben we echt in, in detail nog eens getreden van die laatste kilometers. Waar het moest gebeuren, wie het moest doen. En ze hebben het perfect gedaan. Ik, ik kan geen boekje vinden waarin het anders perfect beschreven zou staan. Zo hebben we in de Tour van vorig jaar ook al bij elkaar gestaan... met de vaststelling dat Mark Cavendish pff, niet echt onverslaanbaar is. Nee, uh, wij liepen toen de eerste sprint in in onze eigen België. Je hebt nog gezegd toen, een, een, een allusie op onze koning of zo. Ik weet niet meer wat het net was, maar bon. Uh, toen liep het ook verkeerd... Het zag er ook perfect dat en toen klopte Kevin die soms toch nog. Um, maar ja, de volgende dagen, en weken, werd toch duidelijk dat er uh, met André Grijper ook rekening moet gehouden worden. En nu gaan jullie gewoon verder zonder kopman. Niet gewoon, maar toch wel met moraal. Ja, dat moet. Dat moet. Maar dit is natuurlijk een geweldige opsteker. Als je de dag van een verlies van je kopman toch de rit behaalt uh, met die andere kopman die toch ons de ritsegers moet bezorgen... dan, uh, dan is, het geen, is er geen betere manier om, dat, om dat die, deze episode met Van den Broek af te sluiten... en de andere te beginnen. Anders Mark Sejant, de ploegleider van Lotto. Voor hem dus ook toch een beetje feest... na het verdriet van het afscheid van Jurgen van den Broek... die u als eerste hoorde in deze bijdrage van Jeroen Wielaard. Zo direct meer fietsen. Marianne Vos gaan we weer bellen. Zij raakte haar roze leiderstruik kwijt in de Giro voor Vrouwen... En natuurlijk Brammetje tanking we bellen hem even voor elven. Nu eerst ander andere sport, tennis namelijk. Wimbledon, de climax nadert bij de mannen en vrouwen. De Wimbledon finale bij de vrouwen is bekend. Die gaat tussen de Duitse Sabine Lisicki en de Franse Marion Bartoli. Annelij, Marcelle Mesker, uh, Marcelle, goedenavond. En, en de Duitse in de finale, dat is lang geleden, toch? Ja, precies. Want de laatste Duitse winnares was natuurlijk... niemand minder dan Steffi Graaf in 1996. Die stond in 1999 ook nog een keer in de finale. Maar ja, dat doet toch wel weer de Duitse uh, tennistijden van, de, van een graaf, van een bekker, van een stieg doet dat wel weer herleven met een Lisicki in de finale, dus ja. dat is prachtig. En hoe zit het eigenlijk met Bartoli, althans met de, met de Fransen, uh, de laatste Fransen in de finale, weet je dat ook of niet? Ja, Amélie Mauresmo, oh, uh, die nu in de spelersbox zit bij Bartoli, want Bartoli natuurlijk altijd door haar vader gecoacht, maar ze werkt nu met, uh, eigenlijk sinds maart, heeft ze gezegd, nou ik wil met wat andere coaches werken. Dus de, de Franse Tennisbond springt daarin. En ook Amelie Mauresmaud, de vetcup-captain uit Frankrijk, zal Bartoli bijstaan. Um, die Bartoli, laten we daar zo meteen even over Lissiki hebben, maar die Bartoli heeft uh, een makkie gehad vandaag volgens mij, of niet? Ja, ja. Het was een beetje te verwachten hoor. Ja. Tegen Flipkens. De power van Bartoli. Met die dubbelhandige slagen van beide kanten. Goeie service en vooral een hele goede return. Ja, dat was gewoon te veel voor Flipkens. Die gevarieerd speelt. Servicevolley af en toe. Niet heel veel power heeft. Het is natuurlijk een kleine tante. Ze is 1,65 meter. Die was niet opgewassen uiteindelijk tegen ja. Bartoli. En ja, ik denk dat de zenuw ook wel een beetje een rol speelde. Maar Bert Bartoli. Bartoli was uh, ja, letterlijk en figuurlijk toch een maatje te groot. Is zij typisch zo'n speelster die dan boven komt drijven als al die grote wegvallen? Want ze doet er al een tijdje mee natuurlijk, Bartoli. Ja, en ze heeft natuurlijk ook al een keer een finale gehaald uh, in Wimbledon. Uh, ja. 2007, dus het is niet zomaar iemand, het is echt wel iemand die erbij hoort. Ze staat ook al 15 in de wereld en ja, die gaat, die gaat hier echt op voor de titel. Dus um, verrassend, ja, omdat het geen Williams of Sharapova of Azarenka is, maar ik denk dat ze zelf uh, denkt van nou, ik heb wel een hele goede kans om hier Wimmelden te winnen. Ja, in 2007 trouwens, zo schakel ze een uit uit, de kwartfinale, kan ik me nog herinneren. Ja. Ja. En toen, dat was de eerste kennismaking voor mij met Bartoli. Nu dus weer in de finale. En ja, ze moet het opnemen tegen Sabine Lissiki. Ik zei het al. Dat is, een, uh, dat is iemand die veel sympathie krijgt. Die leuk speelt. En ja, die, die echt uh, ook natuurlijk tot ieders verrassing in de finale staat. Ja, zij speelt uh, erg goed op gras. Ze is 23 jaar, nummer 24 uh, van de wereld, heeft al eventjes 12 gestaan, heeft al geroken aan die top. Uh, tweede keer dat ze hier uh, op Wimbledon zo goed speelt, heeft al een keer de halve finale gehaald. Hm. Maar ja, ze heeft ook last van blessures gehad, uh, anderhalf jaar geleden. Uh, hele Ernstige enkelblessuren, kon nauwelijks lopen, moest weer opnieuw leren lopen, weer leren tennissen. Uh, dus wat dat betreft is ze van heel ver weg. Uh, is ze weer teruggekomen. Maar ja, het is een, een, een, een, een, een publiekslieveling. Uh, ze lacht heel veel, uh, toont veel emoties, huilen als ze wint. En ja, dat doet het altijd goed bij, de, bij het publiek. Uh, zoals opgegroeid uh, zo'n beetje op, uh, op Bradenton, bij de academie van uh, Nick Bolletcherry in Florida. Uh, het is een aparte tante in het uh, Duitse tennis. Ja? Ze wordt eigenlijk niet eens zo gepruimd door de andere oh, toppers. Waarom niet? Uh, ja, ik denk omdat ze uh, de andere meisjes... die vinden haar altijd een beetje aanstellerig. Uh, uh, met dat lachen en met het huilen. Maar goed, het publiek vindt het prachtig. Want uh, ja, die houden daarvan. Het is wel een charismatische speelster. Ja, dus voor nou, vrouwen het vrouwentennis ja. heel erg goed. Het publiek was echt op haar hand, toch? Ja, absoluut. Uh, want uh, ja, zij was de, de aanvalster en Radwanska was de counteraar, de verdedigster. Ja, dan heb je toch gauw dat het publiek kiest ja. voor degene die de winner slaat. En dat was Lasiki. Opvallend ook, zij schakelde Serena Williams uit. de absolute topfavoriet natuurlijk. En uh, vaak zie je dan dat de partij daarna, of althans meteen daarna... of, of, of een partij later, dat het dan misgaat met zo iemand. Hè. Dat, zien we, dat hebben we ook bij de mannen gezien dit jaar. Ja, uh, zij komt. heeft zich daar aan ontworsteld. Ja. Dat dus probleem. dat geeft aan hoe goed zij in vorm is. Um, als je haar lijst bekijkt van wie ze heeft gewonnen... Vonen, Grand Slam-winnares. Vesnina, de winnares op Eastbourne, uh, gastoernooi. Stoser, Grand Slam-winnares. Serena Williams, titelverdedigster... Kanepi in de kwartfinale, goede grasspeelster. Dus ze heeft ook hele zware tegenstanders gehad. En die heeft ze allemaal verslagen. En nu de nummer vier van de wereld. Dus je zou zeggen, Lissiki gaat op voor haar allereerste Grand Slam-titel. Ja, maar dan draait het ook om andere dingen natuurlijk. Uh, hè, om de zenuwen in bedwang houden. Uh, dat ze vandaag misschien ook nog een beetje moeite mee hoe ze de partij uitconserveren in de derde set op 6-5. Ja, dat klopt. Uh, ze is iemand van um, ja, de hoge pieken en de diepe dalen. Dat zag je ook vandaag. Prachtige eerste set. Uh, stond uh, set 1-0 en 40-15 voor. Mist dan een makkelijke bal. En is dan ineens uh, een hele set weg. Uh, kwam in de derde set 3-0 achter. Um, en toen ineens was ze er weer. Dat is natuurlijk eigenlijk te lang voordat uh -huh. een, uh, ja, een Wimbledon-winnares. Ja, die kan 1 2 games een beetje weg zijn. Maar in dit geval was dat wel heel lang. Uiteindelijk herstelde ze zich goed... en won ze 9-7 in de derde set. Ja, en uh, tot verdriet van Radwanska... die uh, uh, leek mij niet echt vriendelijk was... Hè, na afloop richting uh, de tegenstanders... richting Lysiki. Nou, Een beetje slap handje was dat ja. aan het net. En, ja, daar Heeft houden dat ook te maken met... Die, met, met, met uh, wat jij net vertelde... over de status van Lisiki in het circuit? zou kunnen, zou kunnen, maar ik denk dat het in dit geval meer de, de teleurstelling was van ja. Radwanska. vorig jaar natuurlijk finalisten. En dit was de kans natuurlijk. Nu stond ze voor iedereen, kansen gehad. Iedereen ruikt hun kansen natuurlijk op dit moment. Ja. Ja, zij vond echt dat ze had moeten winnen. En dat heeft ze niet gedaan. Dus ik denk echt dat de uh, teleurstelling overheerste. Ze was ook in de persconferentie met echt betraande ogen. En uiteindelijk ging okay. het wel beter met haar. Maar het was een, een pijnlijk verlies voor uh, de nummer 4, Radwanska. Ja, de titel was uh, zo dichtbij. Uh, hè. Qua plaatsing natuurlijk dichterbij, Radal de Radwanska. Morgen dan de halve finales bij de mannen. Uh, gaan we daarvoor zitten, Marcella? Ja, altijd. Dat is <laughs> de grootste dag van de Fortnite hier in Wimbledon. Murray tegen de Paul Janovic en Djokovic tegen Del Potro. Dus ja, dat zijn natuurlijk twee prachtige wedstrijden om naar uit te kijken. En, nou ja, ja, en als je ze zo ziet, Marcella, dan denk je toch... ja, ik kijk vooral uit naar Djokovic Del Potro uh, dat wordt knallen... maar die Murray die gaat uh, op het gemakje door naar de finale of ligt het niet zo simpel? Nou ja, hij probeert uh, zelf die stelling een beetje te ontkrachten. Hè? Want uh, hij had natuurlijk Verdasco, heel erg moeilijk, vijf sets. Ja. Nu Janowicz, van wie hij eigenlijk moet winnen. Maar ja, de Janowicz die staat frank en vrij en die ja. heeft de hardste service. Dus dat kan nog wel eens een hele lastige wedstrijd worden voor Murray. Ik zie hem wel doorkomen overigens en dan, dan uiteindelijk in die finale... ja, waarschijnlijk tegen Djokovic komen en... Ja, dan zou Murray eindelijk eens een keer een beetje druk vrij kunnen spelen. Ja. Komt die Fred gaat... Perry weer om de hoek kijken? Hè? Ja, 1936. Ja. Hè, Hoe is het daar in, uh, in Londen? Hoe reageren die Engelsen daarop? Zien zij nu ook van dit, dit, jaar, dit jaar moet het gebeuren? Nou, ze zien hem in ieder geval uh, doorgaan naar de finale. Dat is een, ze zijn al teleurgesteld dat hij gisteren vijf sets heeft moeten spelen tegen een Verdasco. Dat, dat, dat vonden ze eigenlijk van, nou, hè, dat was niet zo best van Murray. En Murray zegt van, ja, al die spelers die zijn goed. En um, ja, Janovic is natuurlijk een, een outsider. Maar ja, hij is toch 22 jaar, staat er rond de 20 in de wereld. Heel groot talent, hele gevaarlijke tegenstander. Niemand in Groot-Brittannië denkt zo. Alleen Murray is wel gewaarschuwd. Want uh, Janowicz heeft alles van Murray gewonnen in Parijs het afgelopen jaar. Het staat 1-1 okay. in onderlinge ontmoetingen. Dus wat dat betreft Janowitsch vrij uit. Die kan nog wel eens uh, voor een verrassing zorgen. Oké, okay, Marcella, dankjewel. Marcella Mesker was dat. We keer weer terug met fietsen. Want Marianne Vos is de roze lijsttuin, de Giro Rosa, kwijtgeraakt. In uw telefoon. Goedenavond, Marianne. Avond. Gisteren prachtig nieuws uh, aan de telefoon hier bij Langs de Lijn, vanavond minder goed nieuws over de etappen. Kan je vertellen hoe het is verlopen vandaag? Nou ja, ik gaf uh, gisteren al aan dat, uh, ja, dat vandaag uh, voor het klassement echt ging beginnen. Nou ja. Nou ja, dat, uh, dat was duidelijk. De klim die was, uh, was dusdanig zwaar dat het wel echt in een pooi viel. En uh, ja, ik kon eigenlijk uh, vanaf de, in de finale klim uh, zat de groep nog compleet. Uh, compleet en werd er meteen vanuit de voet wel aangevallen door de klassementsrensters. En ja, ik reed natuurlijk in het roos, dus dan, uh, dan probeer je mee te gaan. En uh, ja, eigenlijk blies ik me in de eerste kilometer daar al, al behoorlijk ja. mee op. Hoe en, kan uh, dat? Ja, ja, hoe kan dat? Ben <laughs> je daar ja. een verklaring voor? Uh, nou ja, de rest weer harder dan ik en uh, de, de, de, zo kan dat. Ja, maar de, vaak was de, jij natuurlijk degene die, die uh, het, het, het, het peloton de wil oplegde. Ja, maar goed, dit was wel echt een, echt een hele lastige klim. En de, de, de echte specialisten, klimsters, klimsters, wist ik wel dat ik, dat ik daar moeilijk mee ging krijgen. Dus vandaar ook wel het uh, sprokkelwerk de afgelopen dagen qua secondes. Maar uh, mm -hmm. ja, in die uh, de, in plaats van secondes werden het nu minuten. Dus dan, ja. Uh, ja, dat is wel pijnlijk als je in de roze rijdt natuurlijk. Maar goed, uh, ja, het uh, kan helaas gebeuren. Ja, je bent, uh, je bent natuurlijk ook bezig geweest met de mountainbiken, andere trainingsaanpak. Heeft dat er iets mee te maken, wellicht? Ja, ja, nou goed, het is inderdaad een ander andere seizoensopbouw dan anders. Ja. Ik heb uh, ja, uh, niet heel specifiek naar deze giro toegewerkt. En dat, uh, ja, betaalt zich dan, uh, of dat betaalt zich dan niet uit. Dat uh, laat zich dan wel zien in deze ja. uitslag. Ja. Dat... En uh, dan is die Amerikaanse Abbott toch echt te sterk voor je? Want zij heeft, een nieuwe, uh, zij heeft nu de leiding in het klassementen. Ja, ja, zij heeft de leiding. en uh, nou ja, Ik verloor meer dan vijf, minuut, vijf minuten vandaag. Uh, dus het achterstand is... Uh, richting de vier minuten, dan nou, nog drie etappes te gaan. Dus dat wordt een hele moeilijke opgave. Maar goed, morgen is een nieuwe dag. En, uh, Ga je het toch proberen? We gaan er gewoon met z'n allen weer tegenaan. Kijk, ja, het is, uh, het is uh, niet logisch te denken dat die, uh, dat die paar minuten nog dicht gaan. En zeker niet, want er staan er nog een aantal tussen ook. Maar ja, hè, je kunt er uh, ook maar niet opgeven. Dus uh, morgen gaan we er weer tegenaan. Maar krijg je nog wel de kans, denk je, gezien de, het etappeschema? Nou, morgen begint met een afdaling en dan een, uh, een Italiaans vlak tussenstuk en dan weer een, uh, een berg op aankomst, een klim van uh, 20 kilometer. Dus ook, de, ook daar uh, zal wel weer, uh, ja, weer verschil op gemaakt worden. Maar ja, wie weet heb ik, uh, ik zeg al, ik heb mijn klimbenen op laten sturen met de post. Ik hoop, morgen, ik hoop dat ze er morgen zijn. Nou, we gaan kijken of, we, of ze inderdaad aankomen daar in Italië. Heel veel succes, Marianne. De komende drie dagen nog bij de Giro Rosa. Bedankt. Dankjewel. Marianne Vos was dat. De leider zei kwijt. Ja, daar zijn we niet zo gewend van haar. Door met atletiek, de Diamond League. Vandaag was het circus in Lausanne, Zwitserland. Veel topatleten, opmerkelijke prestaties. Tenminste, dat hopen we. Aangeschoven dus Leon Haan. Leon. Nederlanders in actie daar in Lausanne. Dat is sowieso wel leuk. Hoe reden ze het? Ja, heel erg goed. en Martina won de 200 meter in 20.01 01 En uh, ja, Martina bewijst dat hij steeds ja. beter in vorm komt... in de aanloop naar, uh, naar het wereldkampioenschap atletiek... half augustus in Moskou. Hoe was Moskou. deelnemersveld? Deelnemersveld was goed, uh, maar ja, de snelste mannen in de wereld... dat zijn op dit moment Tyson Gay en Usain Bolt. Die waren niet aanwezig, niet op de 200 meter. Tyson Gay was wel aanwezig op de 100 meter. Die won die, met overmacht, 9.79, een prachtige tijd... Ja, hij is eigenlijk op dit moment zo goed... Ja, dat, je, dat, dat wordt... je denkt, van nou dat wordt heel erg bijzonder straks uh, in, in Moskou, Moskou. Uh, tegen Usain Bolt. Dus dat, daar, daar hoopt iedereen natuurlijk op dat dat een hele mooie tweestrijd gaat worden. Ja, nou ja, dat wordt het sowieso, toch? Of niet? Ja, nou ja, goed. Kijk, atletiek is altijd uh, vergeven van blessures en pijntjes. Dat, dat is nou helemaal zo. En zeker de sprint. Dus je moet altijd een beetje slag om de arm houden. Uh, nog maar even zelden was het verschil zo klein, denk ik, of niet? Nou, kijk, ja, Bolt heeft natuurlijk een andere opbouw. Die, is, die, uh, die heeft nu niet gekozen voor Lausanne. Die loopt aanstaande zaterdag uh, de 200 meter in Parijs. Um, dus ja, die kiest wat andere wedstrijden uit die ontwijkt uh, ja, thuis en Gay zeg maar ontwijkt uh, Bolt Gay of ontwijkt Gay ook Bolt? Nou, ik, ik, het is een beetje moeilijk, want um, atletiek is een sport van individuen en, uh, en een sport waar zeker op de sprint redelijk veel geld uh, mee te verdienen ja. valt, dus die managers die gaan dan onderling uh, kijken van, ja god, is het wel of niet interessant om mijn atleet tegen de beste, in dit geval de Usain Bolt te laten lopen, of niet, en ja de atleten zelf hebben daar natuurlijk ook uh, uh, inspraak in. Ja. Dus uh, ja, ik kan niet in de hoofden kijken van, van Bolt en ook niet van Tyson Gay. Maar goed, ze, ze bewaren het uh, spektakel voor het Ja, het is een prachtige climax van de eerste WK ook weer. In uh, half augustus in Half Moskouw. augustus. Ja. Um, uh, dan zitten we allemaal klaar. En dan kijken we ook naar de Nederlandse vrouwen Ja, heel goed, hè? want uh, dat was ik bijna vergeten. Maar de Nederlandse ploeg heeft, uh, heeft zich geplaatst voor, voor het WK in Moskou. Bijzonder? Uh, ja, omdat het niet om de sterkste uh, samenstelling ging. Uh, het was een ploeg die bestond uit Nicky van Leuveren, Daphne Schippers, Tessa van Schagen en uh, Madia Gavor. Um, als je dat vergelijkt met de Olympische ploeg van vorig jaar, die zesde werd uh, bij de Spelen in Londen, dan was alleen Daphne Schippers dus nu van de partij. En ze liepen 43,84 daar waar de limiet 43,90 was. Dus net, net goed. Maar oké, okay, uh, dan is ook De prestatie een... van zijn nieuwe ploeg. Precies, precies. Ja. Zeker. En dat wordt dan ook de ploeg die gaat lopen daar in Moskou? Nee, dat denk ik niet. Uh, Jamil Samwel komt terug van een blessure, dus die zit normaal gesproken in die ploeg. Kadine Vazel had wel in het voorprogramma op de 100 meter goed gelopen, deed het, uh, deed het prima onduidelijk waarom zij niet in die estafette nu, nu liep vanavond. Ja, en Tessa Schagen is geblesseerd geraakt... maar wellicht nog op tijd fit voor Moskou. Oké, okay, nou we zijn benieuwd. Uh, zijn zijn nog meer... Uh, Even Lubbers uh, bedoel ik, ik zeg Tessa... Ja, Evalubus. dat die liep wel ja. natuurlijk, ja. Uh, nog meer uh, bijzondere technische nummers? Ja, uh, hoogspringen. Dat was heel opmerkelijk. Bogdan Bondarenko, een Oekraïne, 23 jaar. Vorig seizoen sprong hij 2,31, dat is mooi. Nu 2,41 meter ooit ja. twee keer beter gesprongen. De laatste keer dat een atleet over 2,41 meter ging... was 19, bijna 19 jaar geleden. En dat was? En dat was toen Sotomayor, de uiteindelijke wereldrecordhouder. En voor de rest is ook nog Patrick Scheuberg, ooit uh, Die is over ja. 2,42 gegaan. Maar het wereldrecord is 2,45 nou, Nu dus vanavond 2,41 voor Bondarenko. een prestatie? Ja, 23 jaar en heeft heel veel mogelijkheden. Oké. Okay. Dat was het denk ik. Of heb je nog iets.? Uh, dat je nee, dat, uh, nee, nee, nee. Zaterdag, nee? Okay. Uh, zaterdag Parijs, die is volgende wedstrijd. Oké, okay, Leon, dankjewel. We gaan uh, dan zeker wel weer kijken. We gaan eens door naar het volgende onderwerp: Vitesse namelijk. Chelsea en Vitesse hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Marco van Ginkel. De 20-jarige van Ginkel moet zelf nog wel rondkomen met Chelsea. En de medische keuring ondergaan. Want Vitesse heeft de overeenkomst inmiddels wel bevestigd. Dat zal vast goed komen. Van Ginkel maakt het afgelopen zoen indruk bij Vitesse. In 33 wedstrijden scoorde hij acht keer. In november maakte hij zijn debuut ook in hetzelfde al. Ook Ajax had belangstelling voor de middenvelder. Dus was Vitesse-trainer Peter Bos niet echt geschokken... door het vertrek van Van Ginkel. Nee, omdat ik eigenlijk vanaf het begin wel begrepen heb... dat, dat zowel Boni als Van Ginkel dat ik daar geen rekening mee moest houden. Dus, dus nee, schrikken was het niet. Maar zo'n goede speler zou je natuurlijk wel graag bij hebben. Dat is logisch. Hoorde jij ook gisteravond dat die deal helemaal rond was met Chelsea? Ik ben gisteravond wel gebeld dat hij er vandaag niet zou zijn. Ik heb niet begrepen dat het helemaal rond is. Maar goed, dan weet je wel zo'n beetje hoe de vlag erbij hangt, toch? Ja, nee, maar wat ik al zei, daar heb ik al vanaf het begin rekening mee gehouden. Dat is uh, wel een aderlating en je zegt hetzelfde geldt eigenlijk voor Boni. Nee, maar het zijn twee goede spelers. En vanaf het moment dat ik in gesprek kwam met Vitesse... hebben ze mij verteld dat, uh, dat het in de lijn der verwachtingen ligt... dat die twee verkocht zullen worden. Dus daar ga je dan ook vanuit? Dat is in ieder geval het eerlijke verhaal dan? Ja, zeker. Wat houdt dat in voor de ambities? Nou, dat we dus goed moeten kijken welke spelers wij, wij terug kunnen krijgen... Om, uh, om de ambities die de club natuurlijk heeft uh, waar te kunnen maken. En wat ik wel vaker zeg, je moet gewoon kijken op 31 augustus... wat je, dan, uh, wat je precies binnenboord hebt. En dan pas, vind ik, kun je daar uh, redelijkerwijs wat over zeggen. Nu gaat het uh, met name dan met Van Ginkel en, en misschien ook straks Boni dan wel... Uh, om, om flinke bedragen. Wat voor gedeelte mag je daarvan weer uitgeven? Zijn er afspraken over? Nee, daar zijn verder geen afspraken over gemaakt. Dus dat soort vragen dat zul je echt aan, uh, aan de clubleiding moeten vragen. Maar wees eerlijk, Peter, dat is toch een van de eerste vragen... die jij stelt als je hier uh, aan het werk gaat? Ja, maar goed, die vragen die moet je denk ik toch aan die mensen stellen. Want ik ga niet over de centjes, ik ga over de spelers die er zijn. Zo heb ik bij Heracles gewerkt. Daar zo ook uh, ben ik gewoon aan de slag gegaan met de spelers... die ik daar uh, beschikbaar had. En datzelfde zal ik hier doen. Wat voor rol kan Chelsea daar nog in spelen? Jullie hebben vorig jaar, toen jij hier nog niet was, een aantal huurlingen gehad... Uh... Ja, daar gaat Van Ginkel nu naartoe. Is er wat dat betreft iets uit Londen te verwachten voor jou? Nou, dat hoop ik natuurlijk wel. Je hebt gezien, de jongens die er vorig jaar waren, dat was kwaliteit. Die waren belangrijk voor Vitesse ook. Maar standaardprocedure is dat die jongens altijd teruggaan naar de club. Zeker ook nu er een nieuwe trainer is. Maar we hebben natuurlijk wel hoop dat we die spelers... of anders ook andere goede spelers die Chelsea binnen haar selectie heeft... dat we die, dat we die hier kunnen krijgen. Wat raken jullie kwijt met Marco van Ginkel als je dat onder woorden moet brengen? Wat, wat ga je dan missen? Een geweldige teamspeler. Een jongen die hele specifieke kwaliteiten heeft. Die een ongekend loopvermogen heeft. Hele goede timing heeft in de diepte. Waar hij heel gevaarlijk ook mee is. Hij brengt ook een bepaalde mentaliteit met zich mee. Die, die iedere trainer graag bij zich heeft. Want het is een jongen, ondanks een hele jonge leeftijd, al zo constant. Als je naar grote spelers kijkt, die spelen van de 34 wedstrijden... spelen ze de 30-32 gewoon, gewoon goed. En misschien twee wat minder zonder door de ondergrenzen zakken. En deze jongen die heeft afgelopen seizoen dat niveau al gehaald. En dat op zo'n jonge leeftijd is, dat, is dat ongekend. Wanneer verwacht je duidelijkheid over Boni? Ja, dat weet ik niet. Zo goed als het gisteravond uh, opeens er, uh, van Marco was... kan dat er op, opeens ook van, uh, van Boni zijn. Dus... Uh, maar ik weet niet precies wanneer dat gebeurt. Want dus Vitesse-trainer Peter Bos, hij sprak met naar Niemeyer. Ja, Van Ginkel, hij lag in Arnhem nog tot medio 2015 vast. In Londen moet hij op termijn de opvolger worden van, jawel, Frank Lampert, die vermoedelijk na het komend seizoen stopt. Volgens Engelse media betaalt Chelsea zo'n 9,5 miljoen euro van Van Ginkel en Ted van Leeuwen, technisch directeur, heeft gemengde gevoelens over het vertrek van Marco Van Ginkel een gevoel van trots, omdat het uh, een kind van de academie is, Marco. En omdat het uh, een jongen is wie we het ontzettend gunnen. Ja, aan de andere kant, uh, wat je zegt, een sterk houden. En de kwaliteit verlies je niet graag. Was dit, uh, ja, zeg maar, niet te vermijden? Kennelijk. Uh, hij, is, hij is harder gegaan dan, dan ik eigenlijk gedacht had. In het, in het laatste half jaar vooral is Marco geëxplodeerd. En uh, ja, dan zijn die dingen niet te houden. Hangt ook een beetje van de markt af. Hè. Hoe, hoeveel vraag is er naar de dergelijke types middenvelden? Nou ja, kennelijk. Nou, wij dachten, had hij toch ook wel heel veel oren naar, naar Ajax. Hoe serieus is dat geweest? Nou, kennelijk uh, was Ajax serieus. Uh, uh, uh, u was er zelf bij, toch? Nou ja, goed. Uh, <laughs> kennelijk was Ajax ook... Kijk, het is, is niet alleen uh, de clubs die de beslissing nemen, maar ook de spelen. En kennelijk heeft de speler... Uh, uh, dit een nog mooier avontuur gevonden. Wij waren er inderdaad niet erg voor om uh, Marco van Ginkel helemaal op te leiden. en hem vervolgens uh, voor weinig aan een concurrent te verkopen. Nee, het, was, uh, het lijkt zo te zijn dat een, een, een gesprek of meerdere gesprekken persoonlijk met José Mourinho de doorslag hebben gegeven. voor hem om toch voor Chelsea te kiezen. Is dat ook uw uh, idee? Ja, nou vraag je mij weer iets over wat je echt aan Marco van Ginkel moet vragen. Dat weet ik niet, dat is aan hem. Wat is de stand van zaken rond de bonie? Wat kun je erover zeggen? Um, wat het bij komt is: er zijn een hoop vogels in de lucht. En er zijn er nog weinig geland. Hallo in contact met Hallo met Bram Tankink. Bram, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, Prima. We, we zagen hier zo stomperman man, vandaag. Oh ja? Ja. <laughs> ja, goed, moest moest even. Ja, ik, ik, ik hoor al wel dat ze dat, dat, dat allemaal een hele saaie etappe vonden. En het was het ook waarschijnlijk voor de televisie. Zo. Maar dat is wel een hele, hele gevaarlijke etappe. Ja, waarom? Vertel eens. Nou, uh, ja, vanwege de wind. Op voorhand stond heel veel wind. En ja, dan maakt het extra nerveus in dus zo'n peloton. En, uh, en ja, dat, dat is, ja dat is heel gevaarlijk voor valpartijen. En daarom koersen we er ook voor om in de finale op kop te rijden. Om in ieder geval ook... Uh, ja, voor het houden en dus zorgen dat hij voor de valpartijen zou zitten. Ja, uh, dat was de reden dat jullie op een gegeven moment ...aan groep letterlijk voorop reden. Een kilometer 40 ja. en nog was het. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat was een hele bewuste keuze. Ja, ja nou, gisteren lukt ja, ja, vertel. <coughs> ja, maar je ziet in die finale ook uh, Brejkovic die valt en die is die uit de toer. Ja. Uh, als, als het een grotere valpartij zou zijn geweest, dan zou het echt zijn gescheurd zijn. En ja, goed, dat moet je voorkomen in zo'n etappe. En, zo en daarom, daarom was het vandaag ook geen ontsnapping. Omdat alle ploegen, ja, waren gewoon zo gestresst eigenlijk... om een kopman uh, van voor te houden. Wordt je niet meer gek het, van? Ja, ja, ja, daar word je wel een beetje gek van, ja. Ja, er is, er, ja er is, maar dat is gewoon de Tour. Er, er, er staat zoveel op het spel en... Uh, we, we, ik, we zeiden ook al van waarom sturen we die alle kopmanen gewoon naar de eerste 20 toe en dan blijft de rest lekker achter Ja. Heb je de stress niet meer? Heb je de niet meer? Nee. nee en wat gisteren ja. lukte het aardig natuurlijk om je ploeg langs de valpartijen te leiden. Vandaag probeer je dat dus ook, maar uiteindelijk niet echt gelukt, hè? Nou, nee, ja. Dat is ja, echt, echt, echt, echt, echt een beetje lullig natuurlijk. Want dan, ja. dan gaat het eigenlijk helemaal, helemaal perfect. En dan rijden we over eerdere tonden. Reden we toevallig ook nog langs de verkeerde kant. En vaak, je komt op een rotonde af en dan kun je natuurlijk niet inschatten of je nou links of rechts. Uh, Soms moet nemen, want soms is de linker, linkerkant net iets langer... of soms de rechterkant. En toen kwam we echt links en die kant was langer. Ja. En toen komt Kevin, die, die komt onder ons doorzeilen. Nou. En, die, ja, en, die, en die valt gewoon en die, neemt, en die neemt nou precies bouken mee. Had hij nou mij meegenomen, maar dat was niet zo erg geweest. Nou, dan ja. nou, ja. nou, weet ik niet of we iemand aan de telefoon had. Maar is dat wel <laughs> een goed plan om altijd maar dit peloton... langs allebei de kanten te laten gaan? Moet er niet gewoon gekozen worden voor een kant? Want ik vind het doodeng ziet het eruit, tenminste, hoor. Voor, voor, de, voor de kijker. Ja, maar weet je, dat is de zonde, zonde voor het publiek wat er staat. En het publiek staat opgesteld aan twee kanten van de reporte. ja <laughs> <Yeah>, right. Nee, <laughs> <laughs> in de finale kiezen ze daar wel vaak voor. Okay. De, de, de, de, echt, de, echt de laatste vijf kilometer, zeg maar. Dat zie je, dan zie je dat niet meer. Maar. Ja gedurende etappe, het is ook niet te doen om alle retonnes, weet je hoeveel zijn in Frankrijk. Om die allemaal af te zetten. Ja vast niet ja, zoveel als in Nederland. Maar <laughs> <Nee>. <laughs> hey, Bram, dus, uh, uh, morgen weer dus zo'n uh, zo zenuwen toestand en dan uh, lekker rustig aan de Pirineë hè? Ja nou ik denk dat morgen, morgen is het wel een iets andere etappe. morgen gaan we ook uh, gedeelte de Centraal Massief door. Ja pak paar en, uh, dat, Ja dus dat is al meer klimmen en dat, je, dat, dat, dat, dat geeft al veel meer rust in de peloton. Ja. Een en, beetje bergopvloed. En dan de Pyreneeën. Kijk je daar nou ja. naar uit of zie je daar tegenop? Uh, nou, ja, ik kijk er wel naar, ik kijk er wel naar uit. Ja, ik ben heel, namelijk heel benieuwd hoe. Uh, kijk, we rijden nu een hele week voor Boken. En dan is het aan hem. En dan kunnen we ook zien hoe goed hij is. Ja, en hoe is hij goed? En, uh, ik denk dat hij heel goed is. En, en uh, ondanks de straatvonden van vandaag? Ja, ja, echt, ja als je Boken vraagt uh, hoe is het, dan zegt hij Oh ja, goed. Die, die, die heeft nooit ergens last van. Nee. Dus, uh. Dan maak je de pis niet lauw. Nee, Oké, okay, Bram, we gaan het uh, merken hoe je er morgen weer doorheen bent gekomen. Want we gaan er vanuit dat je dat, uh, jouw ploegje als uh, wegkapitein er veilig doorheen loost. Bedankt, slaap lekker voor zometeen okay. en tot morgen. Ja, bedankt. Oké, okay, Bram, tanking was dat van de Belkin ploeg iedere avond bellen we met hem. Zo direct met het oog op morgen met Chris Keine. Nog Een hele fijne avond, dag. Ondertussen op de redactie van de Overnachting. Ze stopt ermee. Hoe nu verder?